Pagato e riscommesso dietro a questa manier. I'm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 I'm gonna make you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 ik heb alles durf, ik heb alles gedaan. Ik wil niks meer horen en ik zwijg als ik sla. Ik voor altijd met roken. Ik ga terug naar Amsterdam. Yes. Ik wil nooit meer slapen En ik ben wakker zacht Ik heb alles gedaan Ik heb alles gedaan Met jou wou ik graag honderd worden, kwam een leven aan je geven. Met jou zou ik wel honderd worden, maar bij jou duurde de eeuwigheid maar even. Souvenir, souvenir, que des mobés souvenirs, cent ans de solitude, c'est pas mon habitude quand je jouissais, je faisais semblant.